vier continenten die we met onze duikende eend al bezocht hadden, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië, was Azië me het minst van al bevallen. De rellen, de troebelen en de oorlogsellenden die we er gezien en meegemaakt hadden, waren daar de oorzaak van. Na het avontuur met Wanang, de opstandeling, hadden we onze intrek genomen in een hotel om wat op adem te komen. Maar ik was blij. Toen ik oom Januari de avond van de vijfde dag hoorde zeggen. Wat zouden jullie ervan denken als we een einde stelden aan onze vakantie in dit hotel? Ik zou zeggen dat het een heel goed idee is, om Januari. Ik begin hier stierlijk te vervelen. Nou, na vijf dagen hotel heb ik er ook genoeg van. En wat zeg jij, Piet? Dat ik niet alleen de buik vol heb van dit hotel, maar ook van heel Azië. Wat mij betreft kunnen we hier niet vlug genoeg vandaan komen. Zo te horen zou je misschien nog vanavond willen vertrekken. En waarom niet? Ik hoor dat we het alle vier roerend eens zijn. Wel nu, dan reizen we morgen in de loop van de voormiddag af. Met welke bestemming, om januari? Wat zou je denken, Marleen? Ik weet het niet, maar ik hoop toch dat we nog niet naar huis gaan. En ik dacht dat je grondig beu begon te worden. Wel nee, wie zegt dat? Nu nee, nee, ik wil nog best een tijdje de wereld verkennen. Je hebt er anders al een aardig stukje van gezien. Ja, maar nog lang niet alles. We hebben Afrika nog niet aangedaan. Ja, ik vind ook dat onze wereldreis niet compleet zou zijn zonder een bezoek aan het zwarte continent. O, wil dat zeggen dat we van hieruit doorreizen naar Afrika om januari? Dan ja, zijn jullie ergens anders heen willen. Wel, nee. Maar ik ook niet. En wat vind jij, collega's? Ja, laat het maar Afrika worden, professor. Dat is dan ook weer afgesproken. Ik zal de kaart nemen om onze reisweg uit te stippelen. Uh, naar welk Afrikaans land gaan we? Ik voel veel voor Kenia. Kenia lijkt me een sympathiek en boeiend land te zijn. Is het niet daar dat de natuur nog het meest ongerept is? Ja, dat heb ik ook al gehoord. Oh, er komen prachtige natuurreservaten voor, is het niet. We zouden er op safari kunnen gaan. <hijen> ik hoor het al, Kenia lokt iedereen aan. Wel, dan zullen we er niet langer over praten. Het wordt Kenia. Kenia. Kenia. Even kijken op de kaart waar dat land juist ligt. Hier, Coralis, aan de oostkust. Vlak onder het joopje. Nou, dat zal een tochtje worden, jongens. Ja, een tocht over zeeën en woestijnen. Voor onze duikende eend vormt dat geen probleem. Nee, nee, maar wel voor ons. O, ik mag er niet aan denken hoeveel uren er weer zullen gereden, gevaren en gevlogen worden. We zullen ditmaal grotendeels al vliegen doen. En we zullen tijdig een rustpauze houden. Allah. Het zal best meevallen. De volgende morgen stegen we op met onze duikende eend en vlogen in een grote boog over Iran en Saudi-Arabië, ten einde een lange trip over de Arabische Zee te vermijden. We hadden verschillende dagen nodig om Afrika te bereiken. We overvlogen Egypte, en daar hadden we wel enkele dagen willen blijven, maar dat zou te veel openthoud betekend hebben. Daarom besloten we liefst dadelijk door te reizen naar het zuiden. Spoedig, ...zaten we boven de eindeloze Sahara. Wat een troosteloos gebied. Zand, zand en nog eens zand. Daarom is het ook een woestijn, zus. Trouwens, je vergist je als je denkt dat hier enkel zand voorkomt. Zie jij soms nog wat anders? Jazeker. Kijk maar eens recht voor je uit. Wat is dat daar? Zijn het bergen? Rotsformaties, denk ik. Nu, die kale rotsen zijn al niet veel beter dan dit dorre zand, geloof ik. Er groeit even min wat. Kijk eens daar links. Maar zijn dat nu geen onweerswolken ik dacht laag tegen de grond zie aankomen? Ik dacht dat het hier nooit regende of stormde. Regenen doet het hier praktisch niet. Daarin heb je gelijk. Maar wat de stormen betreft, vergis je Het kan hier zelfs hevig stormen. Hoe kan het nu stormen en tevens droog blijven? Ja, omdat hier geen storm bewoed, zoals wij ze kennen, maar wel hevige zandstormen. En denkt u, oom januari dat die wolken daar een zandstorm aankondigen? Ik zou niet weten wat het anders kan zijn. Kijk maar naar hun kleur. Ze zien er geel-bruin uit, net zoals het zand zelf. Ja, maar ik weg wat anders op. Ja, wat, Coralis? Dat die wolken ons razendsnel naderen. Als we niet vlug iets doen, zitten we spoedig middenin. Je hebt gelijk, Coralis. Zo'n zandstorm kan gevaarlijk worden. We moeten hem trachten te ontlopen. Kunnen we niet beter landen? Hem over ons heen laten gaan en rustig wachten tot hij uitgeraasd is. Zo'n storm kan lang duren en zou ons veel tijd doen verliezen. Ja, en het is hier niet bepaald vakantieoord waar je je prettig kunt bezighouden. We, we kunnen proberen hoger te stijgen. Als we boven die zandwolken geraken, kunnen we ongestoord verder. Laten we dat dan doen. Vooruit dan. Verdraaid? Die wolken rijken hoger dan ik gedacht had. Ja, professor. En als we aan willen ontsnappen, dan moeten we nog hoger stijgen. Ja, maar dat is onmogelijk. We zitten al op maximum hoogte. Ja, dan vrees ik dat we een domheid begaan hebben door niet te landen toen het daarvoor nog tijd was. Ja, ik begin het ook te denken. Wij komen pal in die storm terecht. Het lijkt wel of we in een dichte mist vliegen. Ik zie geen klap meer. Ja, dit blindvliegen is niet erg, maar dat er heel wat zandkorrels langs de luchttoevoer in de motor dringen, dat maakt me ongerust. Ze zouden de leidingen kunnen blokkeren. De mensen, daar heb je het al. De motoren vallen uit. Geen paniek. Ja, maar als de motoren uitvallen, dan storten we neer. Maar ze zijn nog niet helemaal uitgevallen. En zelfs als het laat afweten, bestaat er nog geen gevaar voor neerstorten. De rotor zal blijven draaien en de val afremmen. Ze hebben het opgegeven. We beginnen te dalen. Tamelijk snel zelfs. Het wordt een romp. Je Heb toch vertrouwen in wat ik zeg. We zullen wel harder neerkomen dan gewoonlijk, maar zeker niet te plekken storten. Onze duikende inkt wordt volledig uit de koers geslagen. Niet bang, worden. Kijk naar de hoogtemeter. We dalen niet veel sneller dan normaal. Maar we hebben niet het minste zicht. Snoer strak de veiligheidsgordels om en bereid je voor op een stevige schok. Van de grond valt niets te zien. Het zal een landig op het gevoel worden. We hebben onze hoogte meter, die is betrouwbaar. Maar niet zo nauwkeurig. tot op enkele meter! Nee, schoor je met je voeten en klem je vast aan je stoel. We zijn al minder dan 20 meter. Opgepast voor de schok. Oom Januari had gelijk gehad met het volste vertrouwen te stellen in zijn duikende een. Ondanks het uitvallen van de motoren, was de machine niet te pletter gestart. Dankzij de draaiende rotor, die de functie van valscherm had vervuld, waren we betrekkelijk zacht neergekomen. Het betekent nogthans niet, dat we niet flink door elkaar geschud werden bij de landing. Met iedereen alles in orde? Met, met mij wel. Ja, met mij ook. Coralis? Ja? Wel verdaad dat ik flink op een tong gebeten hè? Dan zijn we goed kop afgekomen, lijkt het me. Ja, ik hoop dat het ook het geval is met onze dergelijker. Hoe onze machine kan tegen een stootje, dat heeft ze meer dan eens bewezen. Ja, maar die is ze anders wel vrij onzacht met de grond in aanraking gekomen. Ik heb zelfs de indruk dat ze scheef hangt. Eén van de wielen is misschien wat weggezakt in het zand. We kunnen het nu niet onderzoeken. We moeten wachten tot de storm bedaard is. Ik hoop maar dat het vlug gebeurt, want het is hier om te stikken van de hitte. Tja, en, en toch kunnen we geen raampje openschuiven. De hele keiheid zal dik onder het stuivend zand komen te zitten. Als de storm niet vlug uitgeraast is, worden we nog helemaal onder het zand bedolven. Ja, kijk maar eens hoe het zich langs deze kant helemaal ophoopt tegen de duikende hint. En Je ziet geen meter ver. We mogen nog van geluk spreken veilig binnen te zitten. Stel je voor zeg, dat je zonder enige beschutting in dat geweld mocht terechtkomen. Ik hoop dat het spoedig zal ophouden met waaien. Mm -hmm. Marleens hoop op een spoedig einde van de zandstorm was ijdel. In plaats van te verzwakken nam het geweld nog toe. De wind moest ongehoorde snelheden bereiken en enorme hoeveelheden zand doen verstuiven. De zandwolken die we doorheen het plexiglas van onze duikende eend voorbij zagen razen waren zo dicht dat ze het zonlicht voor het grootste deel tegenhielden en ons in een ware schemering hulden. We brachten eindeloze en vervelende uren door in de betrekkelijk kleine leefruimte van onze duikende eend. We leden onder het gebrek aan frisse lucht en dronken liters en liters water. Rond onze machine hoopte het stuifzand zich tot een onrustwekkende hoogte op. 24 uur hield de zandstorm aan. Dan verloor de wind zijn kracht en werd het geleidelijk lichter buiten. Ik geloof dat we het nu mogen wagen. En naar buiten gaan. Ik snak gewoon weg naar een beetje frisse lucht. <gacht> of je buiten frisse lucht zult aantreffen, dat durf ik te betwijfelen hoor. Waarom zeg je dat? Ja, zie maar hoe stralend het zonnetje weer op ons kijkt. En als het zo is dat je hier binnen zowat aan het smelten bent van de hitte, dan zul je buiten wel geroosterd worden, neem ik aan. Ik zet mijn tropenhelm op en ik ga toch naar buiten. Ga maar, uh, wij volgen. Ah, alles zit onder het zand. Zelfs tot in de reken van de deur is het doorgedrongen. Oh, en hier buiten voelt het zand toch gloeiend heet onder de voeten. Laten we onze duikende keuren. Ze zit jan door het half bedolven. Het zal graven worden om ze vrij te krijgen. Haal twee schoppen, Piet. Dan beginnen we aan. Nou, ik denk dat we hier de eerste uren niet weg zullen kunnen. Waarom niet? Dat ellendige zand is overal doorgedrongen. We zullen de motoren uit elkaar moeten halen en grondig schoonmaken. Dat zal tijd vergen. Hier, hier ben ik met de schoppen. Geef me er een, William. Marleen en ik zullen een zeiltje over de koepel spannen om de zon buiten te houden. Dit is een goed idee om januari. Als we niet ergens een beetje schaduw krijgen, is het hier echt niet om vol te houden. Professor? Ja, Coralis. Ik heb slecht nieuws voor u. Wat, wat zullen we nu krijgen? Wat, wat, wat gebeurt er? Een van de wielassen is gebroken. En een bladveer heeft het ook begeven, gelopen. ik. Trommels, dat is erger. Ja, onze noodlanding is toch wel een beetje te brutaal geweest, meen ik. Ah ja, er valt niets tegen te doen. We mogen ons nog gelukkig achter er heel uit af te lengen komen. En toch begin ik te vrezen dat ons nog erge dingen te wachten staan. Een gebroken as en een bladveer betekenen nog geen rampkoralen. Is dat niet? Maar om ze te herstellen en daarboven ook nog de motoren in orde te brengen, zullen we verschillende dagen nodig hebben. Het vooruitzicht enige tijd in het hartje van de Sahara door te brengen is niet prettig. Maar je gaat er toch niet van dood? Professor, ik geloof dat u nog altijd niet inziet welke gevolgen een lang verblijf met zich kan brengen. Maar nou, wat bedoel je toch? Dat we niet voorzien zijn op een verlengd verblijf in deze hel. Omdat we niet over voldoende drinkwater beschikken. Dat bedoel ik. Ah. Hoeveel drank hebben we? Nou, ik heb het niet gecontroleerd, maar veel zal het niet zijn. Nou, ik weet het. We hebben nog vier blikjes bier en een bus met twee of drie liter water. Dan ziet het er inderdaad niet zo schitterend uit. Alles zal afhangen van de tijd die er nodig is om de duikende een te herstellen. Kijk, als we de motoren helemaal uit elkaar moeten halen, waar ik voor vrees, ja. en grondig alle leidingen moeten zuiveren, dan zullen we toch op vijf of zes dagen moeten rekenen. Oei, oei, dat zal geen pretje worden. Als we heel zuinig omspringen met onze kleine voorraad, redden we het wel. Ja, maar zelf zou ik toch maar proberen contact op te nemen met een hulppostprofessor. Ja, ja, daar ben ik ook voorstander van. Je kunt nooit weten. Je ja, hebt gelijk. Het is een kleine moeite en een grote geruststelling. Ik zal het dadelijk doen. Uh, uh, en ik ga verder. Steek jij een handje toe, Marleen? Ik ben zo klaar met het zijn. Ik zal die gebroken wiela's onder handen nemen. Corrales? Ja, professor? Ik geloof dat onze radio het ook al heeft laten afweten. Het is niet waar. Er is geen leven in te krijgen. Maar ik probeer het defect op te sporen. Zal ik eens wat zeggen? Wat? Dat de toestand er hachelijk begint uit te zien. Och, jij bent eeuwig en altijd dezelfde zwaardkijker, kijker jij. Het zal allemaal best meevallen. Afwachten, zus, en zien wie gelijk krijgt. Jammer genoeg kreeg ik gelijk. Dat bleek al na drie dagen, want toen was onze drangvoorraad nagenoeg opgebruikt, terwijl het einde van het werk nog lang niet in het zicht was. Het herstellen van de as en de bladveer en het grondig schoonmaken van de motoren verfde veel meer tijd dan Coralis aanvankelijk geschat had. Met onze radiozender kwam het even min in orde, zodat we geen contact konden opnemen met de buitenwereld. We zaten hopeloos geïsoleerd. De kans dat iemand ons toevallig zou ontdekken en hulp bieden, was vrijwel onbestaand. Daarom riep oom Januari ons op een middag samen, toen de grote hitte alle werk onmogelijk maakte. Mensen, het is allemaal een beetje anders gelopen dan we aanvankelijk gedacht hadden. En of... Als we er niet in slagen, hier spoedig weg te komen, zullen we nog doodgaan voor de dorst. Mijn tong is nu al een leren lap. Ja, maar zo erg zal het niet worden. We krijgen onze duikende eend wel hersteld, maar... Het blijkt niet dat onze toestand ver van prettig is. Hoeveel tijd zal het nog vergen om de duikende eend vlucht klaar te krijgen? Ja, het zand heeft zeer veel schade aangericht. Het is ook wel doorgedongen en het heeft verschillende fijne leidingen verstopt. Het hier allemaal vrijmaken is een werk van lange duur. Het kan ook dagen vergen. Daar moeten we toch proberen iets te vinden om het leven draaglijker te maken. Het grote probleem is: aan drinkwater komen. Waar moeten we dat in deze hel toch vinden? Een woestijn is nooit helemaal zonder water, heb ik eens gelegen. Hier en daar zit wel een voorraad in de grond. Maar de moeilijkheid is het te vinden. Piet, en ik zouden op verkenning kunnen gaan. Daar heb ik ook al aan gedacht. Je kunt het doen, terwijl Korales en ik verder werken aan de Dakin, maar. Ik wil je wel op het hart drukken, je niet te ver te verwijderen. Ja, want in een gebied als dit raak je zo vertewaald. Zorg ervoor dat je altijd onze duikende eend in het zicht houdt. Ja, we, we zullen een wijde boog omheen deze plek beschrijven. Met een beetje geluk treffen we wel ergens een oase aan. Ik zou er me toch maar niet te veel van voorstellen, jongens. De kans is heel gering. Ja, maar we moeten het proberen. Vertrekken we maar nee, heen. nee, nee, nee. Uh, wacht een uurtje. Dan zal de grootste hitte voorbij zijn. Een uur later... Begaven we ons op weg naar zandheuvels die zich enkele kilometers verder in westelijke richting verhieven. Vanaf die hoogte zouden we ongetwijfeld een veel beter overzicht van het gebied krijgen dan vanaf de plek waar onze duikende eend neergekomen was. Het werd een zware wandeling door het mulle zand en onder de gloeiende zon. Wat een hitte! Het is om te smelten. Ik heb het gevoel dat er geen druppeltje vocht meer zit in mijn hele lichaam. En een dorst dat ik heb. Ik zou de zee wel kunnen leegdrinken, maar daar mogen we niet aan denken. Nee, ik hoop uit de grond van mijn hart dat we vlak in de nabijheid van een oase zitten. Die kans is klein, zus. Zou toch kunnen? Ik heb de landkaart bestudeerd. In deze omgeving komen alleszins geen grote of belangrijke oase voor. Het hoeft ook geen grote te zijn, een kleine volstaat. Zelfs een eenvoudige waterput is maar al voldoende. <laughs> Maak je toch geen illusies, Marleen. Als je maar hard genoeg naar iets verlangt, hè, dan bekom je het. Wil we wedden dat we dadelijk wuivende palmbomen te zien krijgen... ...als we op de top van de heuvel komen? Jij neemt je wensen voor werkelijkheid, meisje. We zullen wel zien wie gelijk krijgt. Ik hoop dat jij het zult zijn, maar geloof ik het ook niet. We zijn er bijna. Ja. En wat krijgen we te zien aan de overzijde van deze heuvel? Zand, zand en nog eens zand. Nieuwe zandheuvels, zo ver onze blik reikt. Och, en ik had er zo vast op gerekend wat anders te zien. Hé, hey, maar wacht eens. Zie je wat speciaals? Marleen, kijk daar, daar links van ons. Hemeltje, maar, maar, maar dat moet werkelijk een oase zijn. Wuiven <hijf> palmen. De groene struiken. Witte woningjes en mensen. Oh, Piet. Oh, weten we zijn hier De woestijngeesten moeten ons bijzonder goed gezin schrijven. Kan niet anders. Oh, die oase kan amper enkele kilometers hier vandaan liggen. Dat goede nieuws, moeten we om januari en Koraal eens dadelijk gaan vertellen. Kom Marleen, we keren terug. Het was alsof Marleen en ik plotseling al onze energie hadden teruggevonden bij het zicht van deze nabijliggende oase. En we renden, voor zover we dat konden in het mulle zand, terug naar de duikende eend. Wat een moordend werk in deze hitte. Ik heb er niets van willen zeggen, terwijl Piet en Marlene het waren coraal is. Maar ik kom me voor dat onze toestand er vrij benafd begint uit te zien. Ja, ik ben het met u eens. Als we niet spoedig aan het geraken, worden we alle vier ziek van de dorst. die twee, Als ik me niet vergis, hebben ze het over een oase. We hebben er één gezien. Hier vlakbij is een oase. Maar dat kan toch niet? Dat zou een duizendste lukt zijn. Het, het is echt waar, oom Jarivare. We zitten vlakbij een oase. We kunnen er niet verder dan twee of drie kilometer vandaan zitten. Is het dan toch waar? Ja, natuurlijk is het waar. We hebben het allebei gezien. We hebben er zelfs mensen zien rondlopen. Ja, Arabieren in een witte boernoes. Coralis, we moeten dadelijk gaan kijken. Ik vraag niet beter dan met eigen ogen dat mirakel te zien. Op weg, mensen. De geestdrift en de opluchting van oom Januari en Coralis waren zo groot... ...dat ze dadelijk hun werk in de steek lieten... ...om met ons mee te gaan naar de kop van de heuvel. Coralis liep zelfs zo snel, dat we hem niet bijgebeend kregen. Hij bereikte dan ook als eerste de heuvelkop. Wel, waar is nu die goddelijke oase? Links Koraal is? Links. Links? Ja, links zie ik net zo min een oase als ergens. Ja, maar die kant moet je uitkijken. Ja, maar, maar, maar. wat is dat? Marian Dori. Ja, die oase is er niet meer. Ze is verdwenen. Maar dat kan toch niet? Dat kan niet. Maar we hebben ze duidelijk gezien. Wuivende palmboom hebben wij gezien. Een heleboel groene struiken. Witte huisjes. En zelfs mensen in ja. lichte gewaden. Ja, jongens, en toch kan ik zelf ook niets anders zien dan eindeloze nieuwe zandhuizen. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. We kunnen toch niet gedroomd hebben? We kunnen toch niet allebei dezelfde droom gehad hebben? Dat niet, maar eh, er is wel een verklaring, hoor. <haha>, welke? Dat jullie een luchtspiegeling gezien hebben. Zoiets komt hier vaak voor. Het heeft al heel wat mensen misleid. Dat kan geen luchtspiegeling geweest nee, zijn. Nee, nee, nee, daarvoor was het veel te echt, veel te reëel. Ja, en toch moet het dat geweest zijn. Niks aan te doen, jongens. En het helpt ons niet vooruit er te blijven overzeuren. Verdomme, verdomme, verdomme. Wat een ontgoocheling. Ja, kop op, Piet. Het is natuurlijk een teleurstelling geworden voor iedereen. Maar we geven ons niet gewonnen, man. Ik heb zelfs al een nieuw idee gekregen. Ik heb aan iets gedacht dat ons uit de brand kan helpen. Kom, we keren terug naar onze duikende eend. En daar zal ik je uitleggen hoe we toch aan drinkwater kunnen komen. Met onze oom Janivari is het wel zeer eigenaardig gesteld. Voor we aan deze wereldreis begonnen, was hij ons altijd als een erg verstrooid man voorgekomen, iemand die voortdurend met het hoofd in de wolken zit en nooit veel hoort en ziet van wat er om hem heen gebeurt. Maar gedurende onze lange tocht met de duikende eend was hij geleidelijk anders geworden, veel realistischer en ook veel praktischer. Dat bleek ook nu weer. Want toen we na onze teleurstellende ervaring ontmoedigd onze duikende eend bereikten, slaagde hij erin onze hoop weer hoog te doen oplaaien. Mensen, nu moet je eens goed naar me luisteren. Onze toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Over drie of vier dagen kunnen we hier weg. Maar voor die tijd zullen we alle vier ziek van de dorst zijn. Als we niet aan water graag, Wel ja, maar hè. ik heb je zo even gezegd dat we wel aan water zullen komen. Ik vraag me af, hoe? Met behulp van de zon. Maar hoe? Met behulp van onze koepel in plexiglas en met de zon. Ik zei het al. Kom maar, mensen. Aan het werk. Zelfs Coralius was het duidelijk aan te zien dat hij niets begreep van wat oom Januari wilde doen. Maar hij zei er niets van en volgde de instructies van onze oom. Marleen en ik kregen als opdracht een diepe ronde kuil te graven op de plek waar de vijgen cactussen groeiden. Op de bodem van die kuil legde oom Januari enkele schijven van een cactus die hij in stukken gesneden had. Precies in het midden van de kuil plaatste hij een pot. Nadat Coralis de grote koepel in plexiglas van onze duikende eend geschroefd had, werd die met zijn bolle kant naar beneden over de kuil gelegd, zodat deze er hermetisch door afgesloten werd. En nu, mensen, dienen we gewoon te wachten tot het potje op de bodem van de kuil zich met water gevuld heeft. Neem me niet kwalijk, professor, maar ik begrijp niets van de hele ongespokus. Ik even meer. Ah, het is anders eenvoudig, hoor. Door zijn gebogen vorm werkt onze koepel van plexiglas als een grote lens. Binnen in de kuil zal ze een zeer hoge temperatuur er ontstaan. Een temperatuur die in staat kan zijn het klein beetje vocht op te zuigen dat nog diep in de grond aanwezig is. Ja, ja. Maar daarmee hebben we het nog niet in onze pot. Nee, nee, nee. Maar de lucht in de kuil zal erdoor verzadigd worden... ...en het vocht zal zich onder de vorm van druppels afzetten op het plexiglas. Daar niet naar buiten kan ontsnappen, zal het tot grote druppels samenvloeien... ...en langs het glas naar beneden glijden. En recht in het potje vallen. Ik heb het weet. Zo eenvoudig is het, ja. En daardoor wordt bewezen dat we van onze ergste vijand, de zon... ...een bondgenoot kunnen maken... Hoe harder ze schijnt, hoe meer zuigkracht ze zal hebben. En hoe meer water ze uit de grond zal halen. De eerste kleine druppels beginnen zich al te vormen. Ja, het ja. lukt, het lukt. Het systeem van oom Januari werkte zo goed... dat we tegen de avond bijna een liter drinkwater verzameld kregen. Het betekende het einde van onze nachtmerrie. Want ook de volgende dagen slaagden we erin water te produceren. En het vol te houden tot onze duikende eend weer luchtwaardig was. Zes dagen later konden we opstijgen om onze tocht naar Kenia voor te zetten. Ditmaal zonder verdere avonturen hoopten we.